Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio. En ja, beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Mijn naam is Johan Jongepier... En te gast hebben wij uiteraard Henry Certon, die zal aan het eind van het programma het een en ander vertellen over de geschiedenis van het libertarisme. Verder heb ik een interview met Frans Ootjes en die gaat ons het een en ander vertellen over de libertarische toekomst die zij zien voor. Rotterdam, Want er is namelijk een uh, Libertarische Partij Rijnmond opgericht. Daar is zo meteen meer aandacht over. En verder hebben we natuurlijk ook veel actuale tijden en nieuws. We zullen ook aandacht besteden aan de arrestatie van uh, de Libertarische activist Adam Kokes. En ik heb een speciale gast die ons het een en ander gaat vertellen over wapenbezit. Hij komt uit een land dat nummer 11 staat in de, in de lijst van landen met de meeste wapens per persoon. Namelijk 30 personen op de 100 hebben in dat land een wapen. Uh, er zijn in totaal 500.000 vergunningen voor wapens in dat land. Uh, er zijn er 13 miljoen in omloop en nog 100.000 ongeregistreerde wapens in dat land land in omloop. En dat gaat dan gaat het meestal over erfstukken. En notabene, terwijl er zoveel wapens in omloop zijn in dat land, hebben de agenten er zelf geen op zak. Nou, we gaan hierover praten met iemand die uit dit land komt en die kan ons het een en ander daarover uitleggen. Ik zeg verder niet dat het een ideaal, libertarisch land is. Maar, je mag in de tussentijd gaan raden welk land het is. En onder de winnaars, degene die het goede antwoord weten, verloten wij een virtuele AK-47. En verder zal De Lenteman ditmaal met een muzikale bijdrage in deze uitzending verschijnen. Dat zul je zo meteen in de uitzending horen. Maar eerst nog even de actualiteiten. Ja, dames en heren, dan is het nu weer tijd voor het nieuws en de actualiteiten... Als je dacht dat je alle ellende van de wereld gehad hebt, dan is er natuurlijk nog altijd Diederik Samson, die een heel communistisch manifest bij elkaar geboerd heeft. Namelijk in de Telegraaf, daar heeft hij al zijn ideeën over de nivellering, de vrije loop, laten gaan... Ja, het kost een beetje banen. Het heeft een beetje nadelen, maar toch moet je er vooral heel veel geloof in hebben. Al dus Diederik Samson. En dan zal ergens in 2035 het allemaal weer goed voor elkaar komen. Dus iedereen die een beetje kan nadenken, die, die weet veel betere oplossingen. Namelijk dat de overheid gewoon alles met rust moet laten en de mensen gewoon zijn eigen gang moet laten gaan. Maar ja, zo verlicht zijn de sociaaldemocraten nog niet helaas... In ieder geval, uh, Geert Wilders en Harry van Bommel, die hebben weer lekker lopen kakelen in het kippenhok. Twitter, uh, Harry van Bommel, die noemde de PvdA de partij van de arbeidsloosheid. En Geert Wilders, uh, die zei, PvdA niveleert Nederland kapot. En de VVD, die staat erbij en kijkt ernaar. Nou goed jongens, ik weet niet of jullie ook nog een mening erover hebben. Laat het gewoon gerust weten in, uh, op onze Facebookpagina. Dan kunt u daar gewoon commentaar op geven. Ja, en in ons uh, vaste rubriekje, de verspilling van de week, uh, gaat de hoofdprijs nu naar de Amerikaanse overheid. Want die kan inderdaad wel een zakcentje gebruiken, want ze hebben me toch een hoop uitgegeven. Zo werd uh, eerst bekend dat, uh, ja, dat ze 600.000 dollar hebben gespendeerd aan het opkopen van Facebook likes. Want die van hun eigen belastingbetaler kregen ze die likes eh, niet. Voor degene die niet eh, bekend zijn met Facebook. Dat zijn die eh, duimpjes omhoog waar je op kan drukken en dan eh, vind je iets leuk. En eh, daar vond de US State Department die vond het heel erg belangrijk dat de, de Facebook pagina van, uh, van de State Department ja, wat extra likes kreeg. Want eh, niemand vond ze leuk. <laughs> en dat was nog niet genoeg. Zo is er ook weer 34 miljoen dollar gespendeerd aan het bouwen van een Amerikaanse legerbasis in Afghanistan. Op het moment dat juist besloten is dat ze zich terug gaan trekken. Dus die basis wordt verder niet gebruikt. Misschien dat Afghanen er nog een kiphok van gaan maken, ik weet het niet. In ieder geval, het ding is nog steeds in aanbouw. Er wordt nog steeds geld aan uitgegeven. En uh, ja, het is gewoon weer een voorbeeld van een zinloze verspilling. Maar als je dacht dat dat nog niet genoeg was, meldde senator Rand Paul, de zoon van Ron Paul, dat de Amerikaanse overheid 80 miljoen dollar heeft uitgegeven aan het bouwen van een consulaat in Sheikh al-Sharif of iets dergelijks. En besloten heeft dat gebouw niet te gebruiken, want het zou kunnen beschoten worden van omliggende gebouwen. Dus niet veilig. Weg die 80 miljoen dollar. Ja, de Afghanen hebben geen geld om dat gebouw te kopen, dus dat ding zal waarschijnlijk daar gewoon leeg staan. Misschien kunnen ze nog een paar studenten erin gooien. Maar terwijl er aan de ene kant dus zoveel geld weggegooid wordt, gewoon over de balk gesmeten wordt... ...is er ook nog een keerzijde aan het verhaal. Er is namelijk een groot aantal militairen en ex-militairen die steeds vaker zelfmoord plegen omdat ze het gevoel hebben dat ze aan hun lot worden overgelaten. Zo zijn het afgelopen jaar zijn er 21 dienstdoende militairen en 29 veteranen die een einde aan hun leven gemaakt hebben omdat ze gewoon geen uitweg meer zagen. De meeste leden aan een posttraumatische stressstoornis. Ze hebben in grote conflicten gezeten, zijn slachtoffer geworden van vuurgevechten en bermbommen uh, zitten vaak met uh, zowel een geestelijk als een lichamelijk letsel. En daar schijnt dan geen geld voor te zijn. Terwijl je dan wel weer ziet dat er gewoon voor honderden miljoenen dollars gewoon geld weggesmeten wordt. En dan zegt Hillary Clinton tegen Rand Paul. Ja, ja, ja, maar de Republikeinen willen mij geen geld geven. <laughs> ze heeft hartstikke veel geld gekregen. En dat gooit ze gewoon weg aan Facebook-likes die ze opkoopt. Of aan gebouwen die gebouwd worden en niet gebruikt worden. Dus het is gewoon weer... Ja... Dat is gewoon het grote probleem met de overheid. Ze zijn goed in het verspillen van andermans geld. Maar beste mensen, er is gelukkig ook weer goed nieuws. Want Ron Paul gaat een eigen tv-kanaal beginnen. Het is weliswaar een tv-kanaal waar je dan lid van moet zijn. Maar dan zal je ook wel de waarheid krijgen en niets anders dan de waarheid. Want de slogan is Turn off your television, turn on the truth... En met die woorden, lanceerde Ron Paul de afgelopen week zijn nieuwe tv-plannen. Het zal waarschijnlijk een internetstation worden, heb ik het idee. Wat ik tenminste het hele verhaal begrijp. En je kan in ieder geval via de, de website Ron Paul Channel kan je, uh, jezelf aanmelden. Je krijgt een heel beleefd e-mailtje dat je bij deze een speciaal lid bent. En Ron Paul verklapte ook in het radioprogramma van Pieter Shift. Meer over zijn plan. Het zou een nieuw, innovatief, interactief televisiekanaal moeten zijn. En hij kwam op dit idee een aantal jaar geleden toen hij wel eens uitgenodigd werd in interviews, waar hij dan twee uur mocht zitten en dan hooguit 80 seconden spreektijd kreeg. Dat is zoiets had van: is de media soms niet geïnteresseerd in de waarheid? En uh, ja, al doende heeft hij dus met uh, mensen omheen dus geëvalu geëvalueerd wat eraan veranderd kan worden. En zo is hij tot dit idee gekomen om uh, dit uh, kanaal te gaan beginnen. En zal in de loop van de tijd zal er nog meer over bekend gemaakt worden. In ieder geval uh, zijn er plannen dat het in de zomer van dit jaar allemaal gelanceerd zal gaan worden. En ja, ik ben heel erg benieuwd. Maar er is eigenlijk al een Ron Paul channel. Uh, kom ik tot de ontdekking. Dat is gewoon YouTube. Zet gewoon op YouTube, typ gewoon Ron Paul in, of Ron nog beter, Ron Paul predictions. En dan kom je er eigenlijk al achter van hoe de toekomst eruit zal komen te zien. Want Ron Paul is eigenlijk heel accuraat. Ik heb hier een uh, voorspelling van hem van uh, zeker tien jaar geleden, waarin hij, waarin hij de crisis van 2008 gewoon heel accuraat kon voorspellen. Hier komt hij. After de nasdaq het de flow van accelerated. The GSE is accommodated by borrowing without restraint to subsidize new mortgages, re record sales, and refinancing. It's no wonder the price of houses are rising to record levels. Refinancing especially helped the consumers to continue spending even in a slowing economy. It isn't surprising for high credit card debt to be frequently rolled into second mortgages, since interest on mortgage debt has the additional advantage of being tax deductible. When financial conditions warrant, leaving financial instruments such as paper assets and looking for hard assets such as houses is commonplace and is not a new phenomenon. Instead of the newly inflated money being directed toward the stock market, it now finds its way into the rapidly expanding real estate bubble. This too will burst as all bubbles do. The Fed, the Congress, or even foreign investors can't prevent the collapse of this bubble. Any more than the incestuous Japanese banks were able to keep the Japanese miracle of the 1980s going forever. Ja, en dat is uh, even een Ron Paul klassieker. Wil je daar meer over weten? Ga gewoon naar, uh, naar YouTube, type Ron Paul in predictions. En ja, je zult gaan smullen. Oh jongens, jongens, jongens. Wat komt daar binnen gelopen? Gewoon een hele band hier in onze virtuele studio in uh, Libertaria. En het is, uh, ja, ik, ik, ik, ik herken één persoon, dat is Lenteman en uh, die andere met die uh, drumstokken, dat zal zeker Henk zijn. Ja, de rest van de band en dat, uh, dat koortje, dat, die ken ik verder niet, maar ze, ze installeren hun spullen nu hier ook. Oh. En uh, ja, ze, ze gaan een nummertje spelen. Nou, ik, ik zie al dat ze klaar zijn, dat ze klaarstaan, dus uh, jongens, de mic is al yours. Hier is Lenteman, met zijn band. Freedom Fighters! <clears throat> in uh, Rijnmond hebben ze deze week ook een feestje gehad en uh, niet zomaar een feestje. Want wat is daar gebeurd? Ik heb hier een getuige. Ja, hallo Johan. Hier, uh, op Frans Hootjes. Ja, vertel. Uh, Zullen we maar gewoon met de deur in huis vallen? Wat is er gebeurd? Nou, afgelopen dinsdag uh, zouden wij, uh, hoe heet dat, met elkaar praten of we mee zouden doen met de verkiezingen hier in Rotterdam. Uh, Corné van Straat, onze secretaris, die had een prachtige PowerPoint-presentatie gemaakt. Maar ja, uh, iedereen was het al heel snel met elkaar eens uh, dat wij dus gewoon mee moeten doen met de verkiezingen. Oké. Okay. Dus dat was eigenlijk wel een feestje waard, ja. Ja, dus daar, daar is ook op, goed op gedronken, neem ik aan. Ja, zeker. En wat gaf de doorslag? Goeie... Uh, de, goede omzet? Oh, Oké, okay, jullie, jullie steunen nu al de economie. Ja, wij hebben in ieder geval al de wat het, lokale kroegbaars extra inkomsten gegeven met onze grote gil. Uh, wat zijn jullie punten? Wat gaan jullie allemaal doen? Waarom kunnen mensen... Wat kunnen mensen van jullie verwachten? Nou, we willen in ieder geval de regelgeving in Rotterdam flink gaan terugdringen. En, uh, zeker ook uh, voor de, zeg maar, de, de lokale bedrijven. Mm -hmm. Uh, nou ja, goed. Uh, op dit moment is het uh, om maar wat te noemen heel moeilijk voor een, een horeca om uh, s'avonds ja, uh, tot diep in de nacht uh, open te blijven. Uh, ja, Rotterdam is toch een studentenstand. En uh, mij lijkt het dat je ook studenten de gelegenheid moet bieden om gewoon uit te gaan. En trouwens, niet alleen ja. studenten, er zijn best meer mensen die dat willen. I ik vind dat de overheid zich daar ja, niet mee moet bemoeien. Dat vinden wij als partij niet. Nou ja, ja, inderdaad ja. Maar ook om bijvoorbeeld een andere regel, hè? bijvoorbeeld dat, dat, dat je niet meer mag roken in uh, bepaalde kroegen. Kunnen jullie daar uh, ook nog iets aan doen of is dat echt weer uh, bullshit die vanuit uh, Den Haag komt? Ja, Weet, weet je, als ik in, uh, niet uh, kan roken, dan ben ik zelf als uh, consument mans genoeg om zelf te bepalen of ik daar wel of niet naartoe uh, ga, naar zo'n café. Daar heb ik dus de hele overheid niet voor nodig. Laat die ondernemer zelf beslissen of er in zijn uh, heet het, kroeg geroemd wordt. Ja, dat vindt bijna iedere luisteraar van dit programma. Maar uh, <laughs> nee, wat ik bedoel te zeggen is, van: wat kunnen jullie als partij daaraan doen? Om dat uh, tegen te gaan. Dat de, de, de eigenaar van de kroeg dat zelf weer mag uh, bepalen. Ja, in ieder geval uh, dat onder de aandacht brengen. heet dat? Bij de mensen. En uh, gewoon uh, ja, de mensen kunnen... Door ons te kiezen, kunnen ze dat terugdraaien. Oké, okay, dus het zou wel lokaal uh, teruggedraaid uh, kunnen worden. Dat er bijvoorbeeld in, uh, de stad Rotterdam, als, tenminste als de Libertarische Partij groot genoeg is, dat die kan zeggen van de stad Rotterdam wil geen controleurs van de voedsel- en warenautoriteit uh, in uh, de stad hebben. Bijvoorbeeld. Ik, ben wel bang. Ik ben wel bang dat dan de landelijke overheid begint te sputteren. Maar dat zullen we dan tegen die tijd uh, hoe heet dat, goed anders, onder de aandacht moeten brengen van de landelijke politiek. Dat ja. wij dat allemaal anders willen. Ja, precies. En uh, wat, wat kunnen ze nog meer van, van jullie verwachten als uh, partij? Uh, dit, dit is dan weer uh, goed ondernemers wat we net uh, gehad hadden, maar ook op andere gebieden. Wat, uh, wat kunnen jullie nog meer uh, betekenen voor, uh, voor het individu in Rotterdam? Nou, ik zag er net een artikel hè, in de kranten dat de verkorten van de gemeente Rotterdam volgend jaar oploopt tot 100 miljoen. Ja, dat is dat, hoef, te gek van woorden. Uh, ja, wij vinden gewoon dat er flink uh, geschrapt moet worden in de uitgaven. Uh, Laat de burger gewoon een heleboel dingen zelf uh, organiseren. Uh, ik, ik zag, het uh, zal je waarschijnlijk niet ontgaan zijn, dat nou, van de week is dus die grondstelling voor de Kuip... Uh, afgestoten, Maar ik zie nu, oké, okay, Rotterdam krijgt weliswaar geen nieuw stadion, maar het stadionpark, waarvan de nieuwe kruid het belangrijkste element uh, uh, uh, zou zijn, komt er wel. De gemeenteraad heeft weer de donderdagmiddag 54 miljoen voor het sportpark op Vaartenoord. Ja. Oh, man, man, man, man, man, Ja, het geld moet gewoon over de balk, hè. Dat is een uh, beetje ja. wat ze daar vinden, hè. <laughs> ja. Wat, uh, ja. daar zijn jullie natuurlijk tegen. Ja, en dan uh, een andere bericht, dus, kort loopt op tot 100 miljoen. Ja. ja de drukperken zetten dat kunnen ze niet, dus ik ben bang. Ik ben bang dat we weer een flinke verhoging van de gemeentelijke lasten tegemoet kunnen zien. En, uh, daar, daar zijn jullie natuurlijk ook tegen. Hè? De, wat, de, toen ik nog in Rotterdam woonde was het, uh, was het 600 nog wat uh, euro per maand, dat je aan gemeentebelasting moest betalen. Uh, niet per maand, uh, sorry, per, per jaar. <laughs> ja, nou, er gaat uh, aardig wat van mijn rekening uh, af. En dan heb ik nog een geluk tussen aanmerkingstekens dat ik in een huurwoning zit. Maar je zou dus wel een eigenaar zijn. Dan uh, ja, mag ja, het, denk ja. ik uh, denk ik dan uh, betalen. Ja, en, en uh, hoe groot is de kans eigenlijk dat jullie uh, überhaupt een zeteltje in de gemeenteraad gaan krijgen? Denk je dat die kans groot is? Uh, nou, laten we het zo zeggen. We gaan het uh, gewoon proberen. En we gaan voor die ene zetel. Uh, in ieder geval, onze tweede doelstelling is sowieso om het libertarische gedachtegoed onder de aandacht te brengen van de burger. Mm. En ook onder de aandacht te brengen van eventueel andere politieke partijen uh, voor, uh, neem nou maar eens wat van onze ideeën over want het staat gewoon veel beter op de begroting ja precies het <lacht> <Ja. lacht> <Dat> is gewoon <lacht> nou, net gezonde verstand nou, <lacht> ja. ik weet niet of je het gevolgd heeft, uh, hebt op, uh, op facebook uh, nee? over Ja. we over hebben er is namelijk een, uh, een Korsuren verschenen op internet, waar dus de begroting van Rotterdam erop staat. En er staan drie nulletjes te veel. Oh joh, serieus? Serieus? <laughs> was dat gewoon een typfout of was dat echt zo? Uh... Er, staat een, uh, nou ja, er staat een schema en er staan mooie bedragen. En in plaats van keer een duizend, staat er keer miljoen. Dan, dan blijkt Rotterdam ineens een begroting te hebben van uh, biljoenen euro's. Oké, okay, joh. Ze dachten ja. van, uh, wat ze in Amerika kunnen kunnen wij ook. Hoppakee, even ja. met de cijfers schogelen en dan hebben we, kunnen we nog meer geld over de balk smijten. Precies. Ja. En, ja, en het is een officieel stuk ook nog, hè, want het is een stuk wat vrijgegeven is voor de burgers. En dat niemand, maar ook niemand, heeft het gezien. <laughs> Volgens mij interesseert het ook niemand uh, iets. Dat, dat, dat idee heb ik, weet je wel. De mensen denken allemaal, het zal allemaal wel. En ondertussen klagen dat ze maar belasting moeten betalen. Dat is... ja. ja. Maar goed, daar gaan jullie dus uh, verandering in brengen. Ja, als het wel. Uh, nou, uh, wij gaan ook een, binnenkort met elkaar praten over een uh, nou, verkiezingsprogramma. Ja. Uh, het zal niet, uh, heet het, uh, hard, hoe uh, heet het zijn. Uh -huh. uh, het zal dus een soort uh, minarchisme zijn, wat we dus in Rotterdam beogen. Dat ja. betekent dus een kleinere overheid, waar nog wel ruimte is voor veiligheidsstaken. Bijvoorbeeld voor de politie. Uh -huh. ja. Maar ja, een stadswacht die dus uh, aan de lopende band uh, allerlei bekeuringen uitdelen, ja. Daar moeten ja. we vanaf, ja. Ja, want het, bedoelt dat met het probleem met politie is wel van als het door de overheid gedaan wordt, kun je nou niet echt de beste kwaliteit voor de laagste prijs verwachten. Maar daar hebben jullie ook alweer wat op gevonden? Nou ja, kijk, ik, ik uh, zag pas een artikel dat het zelfs de politie uh, te gek vindt, al die bekeuringen. Nou ja, daar zijn we natuurlijk heel erg mee eens, hè? Ja, ja, ja. Ja, dus alleen maar uh, mensen voor misdaden op de, op de bondslingeren uh, slingeren uh, waar slachtoffers bij zijn gevallen, zeg maar. Precies. Ja. Alleen daarvoor en niet voor slachtofferloze delicten. Precies, <laughs> nee dat klinkt uh, goed. Nou ja, ja en, en, en uh, van, vanaf wanneer uh, kunnen de vrijwilligers allemaal richting Rotterdam komen om jullie te gaan steunen met, uh, met het folderen en met de acties en uh, andere dingen? Zo snel mogelijk. Uh, ze kunnen in ieder geval zichzelf al uh, opgeven via onze Facebook uh, pagina. Uh, als je gewoon uh, ja, gaan naar de uh, Facebookpagina Libertarische Partij Rijnmond. En daar gewoon even een achter achterlaten bij mij of bij Corné van Straten. Dan uh, houden wij ze weer op de hoogte van uh, het verdere programma. In ieder geval is het wel zo dat we met elkaar hebben afgesproken dat we dus de tweede dinsdag uh, van de augustus weer bij elkaar komen om uh, verder te praten over de verkiezingen. En uh, waar zal dat zijn? Uh, dat zal in Café uh, de Comedie zijn. Oké, okay, nee, toppie. Nou, dankjewel. Ik, uh, ik zou in ieder geval zeggen, of, of wil je nog iets, uh, één ding toevoegen? Nou ja, wij, wat ik zei, maar wij willen gewoon een kleinere overheid en wij gaan er gewoon voor. Nou, helemaal toppie. Uh, uh, ja, helaas woon ik niet meer in, uh, in Rotterdam, anders had ik uh, sowieso op jullie gestemd. Maar... Uh, <laughs> Ik, eh, ik ken nog wel heel veel vrienden in Rotterdam, dus ik, ik zal ze allemaal even een uh, sms'je sturen of een berichtje. Van joh, uh, stem even. En uh, wa wanneer zijn die verkiezingen eigenlijk trouwens? Uh, ik dacht, sorry, ik vraag me 19 maart volgend jaar. Ah, oké, okay. helemaal prima. Nou goed, dankjewel. Ja. En uh, in ieder geval veel succes. Ja, dankjewel. Hoi, hoi. Goed. Ja, dames en heren, en dan nu het volgende bericht. Uh, de libertarische activist Adam Kokesh is deze week opgepakt. Een uh, speciaal SWAT-team was uitgerukt om uh, bij hem thuis zijn voordeur in te rammen, een fleskrenet naar binnen te werpen en zijn huisgenoten en hemzelf uh, te overmeesteren. Adam Kokesh heeft de indringers nog te kennen gegeven dat hij niet van hun aanwezigheid gediend was, maar dat mocht niet baten. Ze hebben hem ontvoerd en uh, meegenomen naar een gevangeniscel waar hij verder iedere medewerking met deze uh, ja, maffia-organisatie genaamd Amerikaanse overheid ja, wenst te verlenen. Hij uh, weigert zelfs voor hun te lopen. Hij moest zelfs in een uh, rolstoel uh, moest hij uit zijn cel gedragen worden, want zelfs lopen dat wilde niet doen voor die gasten. Toch zal hij een tijdje in die cel moeten gaan zitten. Maar ik heb goed nieuws. U kunt met hem corresponderen. Ik zal op de Facebookpagina zal ik een uh, correspondentieadres plaatsen. Dat, je, dat jullie gewoon met hem uh, in contact kunnen blijven. En dat gaat het nog wel via de ouderwetse post. Verder kan ik u melden dat deze hele bombarie was allemaal te doen. Om een YouTube videootje die hij geplaatst had op uh, YouTube... Waarop hij zijn geweer stond te laden op Freedom Plaza. In de Districts of Criminals, Washington, D.C., je kent het wel. Waar al tuig uh, zich verzamelt. En ja, er waren verder geen slachtoffers bijgevallen. Dus ja, je zou je afvragen van waarom die commotie? Maar goed, het uh, mag niet volgens de lettertjes van de, de onnatuurlijke wetten. En uh, ja, daar waren die heren in kostumen erg verbolgen over dus vandaar deze hele bombarie. ik zal zo meteen in deze uitzending met henry serton hier dieper op ingaan maar eerst gaan we het nog hebben over wapens van wat is er nou eigenlijk zo gevaarlijk aan hun geweer of een mitrailleur of wat dan ook daar gaan we zo meteen met iemand over hebben die zelf wapens bezit Nou, dames en heren, er is de laatste tijd weer heel veel te doen om het bezit van wapens. Uh, we hebben Adam Kokesh gezien die midden in Washington DC een wapen stond te laden waar het dus niet mag. En ja, iedereen is dan, uh, nou iedereen, heel veel mensen die dan uh, geïnterviewd worden door de massamedia, die staan dan op een achterste poot en dan moeten de wapens nog meer verboden worden. En de vraag is dan van, hoe eng zijn die wapens eigenlijk? En daarom heb ik een wapenbezitter gevonden, die bestaat nog. En zijn naam is Wim. Wim, vertel eens. Ja, nou ja, wat wil je weten? Ja, zijn ze één? Een wapen is niet gevaarlijker dan een auto, om zomaar wat te roepen. Ja, misschien handig om te weten, natuurlijk, dat ik in een land woon waar heel veel gejaagd wordt. En waar sportschieten bijzonder populair is. Uh -huh. En ja, eigenlijk deel van de cultuur. Maar niet op een manier zoals ze kennen uit de Verenigde Staten. Ja, dat komt misschien ook een beetje door de films in Amerika, hè? dus uh, alles wordt altijd opgelost met een pistool. <laughs> ja, dat is een heel wat anders. Um, maar uh, hier in, uh, in Noorwegen is het zo dat een uh, wapen is ja, of een, een sporthulpmiddel net als een tennisracket, <laughs> of is een stuk gereedschap dat men gebruikt tijdens jacht. Eigenlijk zo simpel is het. Ja, als het je het zo vertelt, is het, ook heel, is het inderdaad ook heel simpel. Ik bedoel, maar ja, ik bedoel, je haalt een trekker over, en dan komt er in één keer een stukje lood of metaal uit. En dat kan iemand verwonden, ja. weet je wel. Ja, maar maar uh, er, was heel, er zijn inderdaad heel veel vaardigheidsvoorschriften uh, waar je dan aan moet voldoen. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. En dat, dat gaat hier heel natuurlijk. Uh, men begint hier al op jonge leeftijd, gaat men mee uh, over het algemeen uh, naar de schietbaan. En dat wordt er uh, met de paplepel ingegoten. Ja. Um, Um, ja, de voorzorgsmaatregelen zijn zo ingebakken en zo duidelijk, eigenlijk, dat het, ja, het risico dat iets misgaat niet groter is dan de straat oversteken. Yeah, yeah. Nou ja, ja. Yeah. Kijk, het is natuurlijk, uh, maar dat gaat voor alles wat natuurlijk door mensenhanden bediend wordt. Uh, uh, het, is, het is zo veilig uh, als, als dat je ermee omgaat. Ja. Yeah. In Amerika is er dan heel veel te doen over, nou, over assault uh, rifles. Uh, heb jij er wel ja. zo eentje vastgehouden? Ja, wel. Uh, maar dat zijn uh, wapens die in principe niet gebruikt worden. Er zijn natuurlijk bepaalde sportdisciplines zoals IPSC waar uh, met dergelijke wapens geschoten wordt. Uh -huh. En ja, wat is een assault rifle? Ja, ik, uh, ik praat nog over dan militaire wapens. Nou, die zijn niet toegestaan voor de burger. Uh, uh -huh. Wel uh, wapens die daar het gelijkenis op hebben half automatisch kunnen schieten. Maar een halfautomaat betekent nog steeds dat je wel, eh, elk schot de trekker overbrakt. En uh, ja, maar dat, ja, nogmaals, dat is niet het meest voorkomende wapen hier. Uh, die, mm -hmm. Je praat gewoon grote grendelgeweer, over het algemeen een hagelgeweer, mm -hmm. ja. toen, toen ik in Noorwegen was, toen viel me ook iets op, politieagenten daar. Je hebt helemaal geen wapen. Klopt. <laughs> ja, waarom? Ja, uh, Flans cultuur, men uh, gaat er vanuit dat dat uh, escalerend werkt. Okay. Dus uh, de politie draagt geen wapen, maar er zijn wel bepaalde delen in het land, uh, in de grote steden, waar uh, de politie wel uh, gewapend gaat. Uh, okay. En over het algemeen hebben wel de beschikking over wapens. En er is nu wel een discussie geweest dat in eerste instantie die wapens uh, op het politiekantoor liggen. Uh -huh. En uh, nu is in bepaalde regio's uh, worden de wapens ook meegevoerd in, uh, in de auto, dat well, ik ze in, uh, in de kofferbak veilig opgeborgen heb. Okay. Is het wel zo dat de, het aantal inbraken uh, gedaald is om, bij, in streken waar mensen wapens bezitten? Nou, dat durf ik niet te zeggen. Oké, okay. wordt het bij jullie wel eens te... ingebroken? Nou, niet bij mij gelukkig. <laughs> maar uh, er wordt hier in het toeristengebied uh, verderop, uh, daar uh, wordt regelmatig in de ingebroken. Ah, oké. Okay. Die leeg staan en zo. Maar ik kan, ik kan niet een verband leggen dat er minder inbraken zijn eh, omdat men eh, daar een, een wapen heeft. Kijk, eh, die wapens die zijn ook al eens een keertje opgeborderd in de kluis. Oh, ja. En eh, ja, wapens, tenminste, gescheiden van de munitie. Laat oh, dus uh, dat dat dat, dat, dat, dat ik zo zeggen, het is niet zo dat als er iemand bij mij s'nachts zonder het huis slaat, dat ik even eh, een geweer onder mijn bed vandaan kan trekken. Oké. Okay. Dus jullie, nee. bij jullie zijn, in Noorwegen zijn er wel weer de, al die voorschriften dat je het gescheiden uh, van elkaar moet houden: wapens en munitie en in een kluisje ja, ja, opgeborgen. Ja, op, op, Oké. Okay. Op, op die regels zijn uh, bijzonder streng. ja. Dus het is niet zo dat je je pistool onder je kussen hebt? Nee, nee, nee, het is geen Amerika. <laughs> <laughs> en ja, dan, dan, dan, dan, misschien nog even een vraagje: van uh, zo'n zo, zo wapen. Hè. Ik bedoel, in Amerika, in de Amerikaanse films bedoel ik, daar zie je altijd dat, ze, dat, dat de held zomaar eventjes met zo'n ding. Uh, tevoorschijn loopt en eventjes om zich heen loopt te schieten. Is dat uh, realistisch? Of, uh, want ik, ik hoorde ook wel eens nee. dat je die dingen heel erg goed schoon moet houden en zo, hè? Ja, dat klopt, dat klopt. Ja, ja, ja, ja. ja. Uh, ik had het uh, laatst zelf al meegemaakt dat uh, een Schot totaal uh, verkeerd af de, uh, Een hele serie van vijf trok naar links en toen bleek dat ik de loop niet goed schoongemaakt had. Had de loop schoongemaakt, toen was het probleem opgelost. Ja. Nee, uh, ja, het is... Niet alleen gereedschap, het is precies gereedschap. Je moet het goed onderhouden. Ja, goed, dankjewel. Um, als jij nog even een tip hebt voor de mensen van, uh, voor een leuke vakantie, wat zou je ze adviseren? Ja, ik kom naar Scandinavië, uh, ja. dan wel uh, Zweden, dan wel Noorwegen. Ja. En neem een anti muggenspul mee als je in de zomer komt. <laughs> en neem een dikke trui mee. Ja, wat, wat, je, wat, wat, heeft, uh, wat heeft Noorwegen allemaal te bieden? Ja, uh, oneindige natuur. Je kan nu uren rijden zonder iemand tegen te komen. Okay. Je kan hier uh, uh, daadwerkelijk gewoon verdwalen in de bossen. Oké, okay. nou, dat is wel cool. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Dus, en, en, en, uh, en beren en wolven en zo? Ja, die kun je ook tegenkomen, klopt. Ja, en, gezellig uh, toch? Mm -hmm. Ja, nou, we wonen hier precies in een wolvengebied. We hebben heel wat wolven rondlopen. Dat is te merken, minder elan ook. En daardoor een beetje problematisch uh, <coughs> met wolven, wat dat betreft. Want die beesten die, die worden uitgezet in Zweden en die trekken natuurlijk de grens over. Die beesten die weten natuurlijk niet uh, dat er een, land, <coughs> een landgrens overtrekken. Nee, die trekken zich daar niks van en, uh, <laughs> Ja, en omdat het uitgezette dieren zijn, uh, komen ja, ze zijn toch niet echt mensenschuw. ze komen best wel uh, in de buurt uh, van uh, bebouwing en zo. Pakken en, ja. ah, okay. dan inderdaad uh, uh, ook uh, ja, vee, schapen vooral, hm. en besjaakt. Toen ik er was, toen uh, er was er nog iets met, uh, met de korrhoenden. Die was er trouwens erg lekker. <laughs> ja. Want het was er waarschijnlijk eentje van de, die van, door de Nederlandse staat betaald was, hè? Ja, De Ja, nee, kor, ja wij, het, het, het grappige doet het voor, dat in, in Nederland staan er dieren op de rode lijst... die hier zodanig in overvloed zijn dat ze gewoon jaagbaar zijn. Ja, Waaronder uh, als, uh, als dat, In Nederland moet je daar niet eens aan denken, dan heb je een probleem. Maar hier is het uh, gewoon een jaagbare soort. Ja. Nou, oh ja, het was jij niet die vertelde vertelde dat ze een van de jagers. Die vertelde dat hij, uh, die had een merkje om hun poot zitten. En die waren dan waarschijnlijk in Nederland uitgezet en dan richting uh, Noorwegen gevlogen. En daar werden ja, ze we dus gewoon uit ja. de lucht geschoten. <laughs> Theoretisch zou het kunnen. Maar we hebben dus er het lijkt me vrijwel waarschijnlijk, dat ze het <laughs> zo ver naar het noorden trekken. Ja, ja. En in ieder geval dankjewel. Ik ja, graag gedaan. Uh, tot uh, de volgende keer. Ja goed dames en heren, ik, uh, ik had hier nog beloofd dat ik het uh, uh, met Henry nog over uh, de hele toestand rondom RMCO Cash zou gaan hebben. Ondertussen is hij hier uh, aangeschoven. En uh, ja, ik trek er nog even een gezellig een uh, biertje bij over. Open. Ik zou eigenlijk... Proost. Proost! ja ik moet hem even nog open trekken. Oh, Hop, okay. schiet eens op dan. Ja, hier is hij. <laughs> <Goed> <laughs> nee, zo. kijk, anders zou ik hier... Hé, uh, ja, hey, waar in... is het mijne? Ja, hier ook. Ik schenk hem, schenk hem even voor je in. Ah. Nee, nee, ik zou eigenlijk hier met, uh, mm, met Adam een, uh, een blootje hebben gerookt. En daar houdt u wel van, van een goede joint. Uh, we hadden eigenlijk een interviewprogramma interview, uh, staan. En dat is dus, uh, zoals ik al zei, helaas niet doorgegaan. Ik had hem wel een paar goede vragen willen stellen... ook namens de, de Libertarische Gemeenschap hier in Nederland. En dus gaan we even kijken of we het samen even kunnen... Beantwoorden, want uh, bijvoorbeeld Mario die, die vroeg uh, bijvoorbeeld van wat denkt Adam eigenlijk te bereiken met al die provocaties. Wat denk jij erover Henry? Ja, dat, dat is eigenlijk mijn vraag ook. Ik vraag me af of, dat hij, dat, of hij niet uh, gewoon te vroeg is begonnen met, met die provocaties. Van mij mag hij het en mijn steun heeft hij, dus ik, ik, ik bekritiseer hem niet. Al zijn er veel mensen in de libertarische beweging die hem wel bekritiseren, iets wat, wat ik minder begrijp. Mm -hmm. Maar dat even terzijde. Uh, Ayn Rand heeft in een artikel... Uh, uh, in het begin van de jaren 70 geschreven... It's much earlier than you think. En daar bedoelde ze mee. Dat er, uh, dat er mensen waren die dachten... dat we binnen 50 jaar... Uh, in een vrije samenleving zouden leven. Nou, dat gaat binnen 50 en dat gaat volgens mij binnen 100 jaar ook niet gebeuren. Mm -hmm. En het is duidelijk dat de Amerikaanse overheid... geen uh, provocaties duldt. Want... Uh, onze Adam die, ja, die, die loopt het risico om vijf tot tien jaar eh, achter de tralies eh, te verdwijnen. En ik vraag me eerlijk gezegd af wat precies het, het praktisch nut daarvan is behalve de publiciteit. Mm -hmm. Ik vind het een beetje een erg hoge prijs om te betalen. Maar ja, ik ben Adam niet. Ik kan die keuze voor hem niet maken. Dat zal hij zelf moeten doen. Maar ja, die, die, ja, die opoffering zou ik niet eh, op me willen nemen. Ja, ik heb ik het zelf ook een keertje afgevraagd, want ik wilde die vraag aan hem stellen. En ik denk, ja, ik ga. Als ik, ik heb heel korte interviewtijd, dan ga ik niet even een paar domme vragen stellen. Dus ik heb het zelf ook een beetje overwogen, van, eh, om te kijken van, eh, wat het zou, het zou kunnen zijn dat ik in ieder geval niet vraag naar de bekende weg. Ik heb natuurlijk eh, bijna alle uitzendingen eh, ook bekeken. En ik, ik denk zelf ook van, uh, hij, hij probeert gewoon volgens bepaalde principes te leven. En ja, die, die overheid staat eigenlijk alleen maar in de weg. En dat probeert hij dan aan te tonen, weet je wel. Dat, uh, ja. Ja. <coughs> dat, dat, ja, maar het, uh, punt is, het punt is natuurlijk dat, dat zijn publiek, dat zijn, nou, ik doe even een ruwe schatting, dat, dat is meer dan twee derde libertariërs, dus die weten dat al. Ja, maar ik bedoel, hij, hij probeert ook wel een beetje aan te tonen van uh, jongens die die mannen in kostumen stellen eigenlijk ook niet zoveel voor. Want hij is meest, in, in de meeste gevallen is hij ook vrij snel weer op straat gekomen. Terwijl men eigenlijk dacht van, hé, hey, hij zou best wel lang in de cel kunnen gaan zitten. Ja, misschien ben ik uh, bang aangelegd, ik weet het niet. Maar ik heb toch met name in de Verenigde Staten de indruk dat die mannen in het kostuum wel degelijk wat voorstellen. Die ja, kunnen ja. je gewoon uh, voor enkele decennia gewoon in een, uh, in een kooi smijten. Ja, ja het, het punt is dus wel dan bijvoorbeeld, en, met, uh, en... de laatste keer is hij, is hij op vrije voet gekomen. Omdat hij gewoon. Hij weigerde gewoon mee te werken. En dan, hij, dan moet je hem beginnen vaak op formulier tekenen. Als je dat niet doet, kunnen ze ook vrij weinig. Ja, nou, we, we wachten het af. Ik hoop ja. dat mijn ongelijk uh, bewezen wordt. Uh, niet zo uh, vrolijker stemmen. Mm -hmm. Maar ik vrees dat ze er nu toch wel op uit uh, zijn... Om, uh, om een voorbeeld te stellen. Dat, dat, ja. uh, dat, daar ben ik wel een beetje bang voor, ja. Mm -hmm. Dus, uh, en, ja, en nogmaals... Uh, ik, ik, ik, ja, hij mag het voor mij wel. Ik, uh, ik, ik, ik, mijn steun heeft hij. Ik, mm. ik ga hem zeker niet bekritiseren... maar ik vraag me wel af... Is, is dat het risico waard? Want ja. in de gevangenis zitten in Amerika, zeker in zo'n grote gevangenis, is even heel iets anders dan in de gevangenis zitten hier in Nederland. Ja. Nou, hij zei bij uh, na zijn laatste, of een van zijn laatste gevangenisbezoeken, want hij is er al wat meerdere keren geweest, uh, zei hij ook dat hij um, dat de bewakers die konden hem vaak ook niet uitstaan. Omdat hij, gewoon met de manier hoe hij zichzelf hoe hij liep, hoe hij uh, was, dat hij meer vrijheid uitstraalde dan al die bewakers bij elkaar. En ja, ja. Dat, dat konden ze gewoon niet van hem hebben, want hij staat gewoon met een big smile daar. Hè? Ja, maar het probleem is, uh, Johan, dat als, ja. je, als je de bewakers tegen je hebt, en je, hebt op, uh, en je zit in een gevangenis en je wordt aangevallen door andere inmates, uh -huh. met wat voor doel dan ook, ja. uh, dan heb je die bewakers nodig op een gegeven moment als je het niet alleen kunt bolwerken. Ja, nou, in ieder geval, die wat, wat, van wat wat Po zei, die een van die die een van de laatste keren samen met hem opgepakt was en daar ook zijn celmaat was. Die zei dat hij heel veel respect kreeg van die, uh, van die gevangenen daar. Oké, okay, ja, okay. ja. dat is positief nieuws. Ja, Dat is, ja, nou, dat, dat is wel cool. Ja, en wat ik ook wilde zeggen, van, het gaat ook een beetje om, om bepaalde principes, hè? als je leeft volgens bepaalde principes, en ik wilde daar dus uh, een bekende fictieve uh, persoon bij halen, die wij libertariërs allemaal wel kennen, dat is Howard Rourke, een architect, die leefde dan volgens, uh, in een van de boeken van Ayn Rand, die leefde dan volgens bepaalde principes, en die, uh, die wilde geen compromissen stellen, en omdat hij geen compromissen, had, moest, eh, geen compromissen wilde maken, toen moest hij dus in, in zo'n steenmijn gaan werken, terwijl hij eigenlijk een architect is. En dat heb je ook vaak. Als je leeft volgens bepaalde principes, dan gaan de dingen vaak niet helemaal eventjes over een leien dakje. En in het geval van Erwin Kokes, als jij wil leven volgens principe van uh, vrijheid... Uh, dan kan het wel eens zijn dat er mannen in een kostuum op je pak komen die dat uh, niet, niet echt helemaal pikken. Dat jij volgens principe, bepaalde principes van vrijheid wil leven. Ja, en, nou en, twee, dingen, ja. twee dingen heb ik daar wel over te zeggen. Ten eerste, kijk, uh, je moet nooit vergeten, dat, uh, want je hebt het over de fountainhead... Mm -hmm. Uh, of dat nou de Fountainhead of We the Living, of Anthem, of, uh, of Atlas Shrugged is. Uh, mm -hmm. De vier uh, verhalen die Rand dat is natuurlijk fictie. Natuurlijk, er worden bepaalde, uh, bepaalde belangrijke filosofische principes uh, geïllustreerd. En dat begrijp ik heel goed. Ik bedoel, uh, laten we dat voorop stellen. Maar het blijft wel fictie. Bovendien, uh, de samenleving waarin Howard Rock, de Amerikaanse samenleving waarin Howard Rock functioneert... Ik schat dat jaren 20, jaren 30. Dat is toch echt een hele andere samenleving. Dan de samenleving nu, de politiestaat die Obama had. Nou had uh, Roosevelt ook een redelijke politiestaat. Uh, daar moeten we ook niet, uh, hoeven we ook niet al te moeilijk over te doen. Mm -hmm. Maar. Er was toch een iets meer fundamentele uh, recht voor bezit en, en dat soort zaken. Ja, alleen in de tijd van uh, Roosevelt dan, was het dan niet voor de, voor de Negers, hè? Dus uh, de Afro-Amerikanen, nee, nee, ik zeggen, ja. Bijvoorbeeld, inderdaad. En, en, en onder de Deal had je als kleine winkeleigenaar... had je gewoon niks over je eigen bezit te zeggen. Uh -huh. Laten we dat vooropstellen. Ja. Maar uh, nu onder Obama is de politiestaat wel op zijn hoogtepunt. Uh, volgens mij Nou, het ik denk dat het erger. nog wel erger wordt. Het wordt nog wel erger. En, en ja, zeker. Nee, maar nu... Het ja. hoogtepunt is nu. Ja, ja. Slechter is het niet geweest. Uh -huh. De afgelopen... Hè? Uh, 100 jaar. Volgens mij. Uh, want ik denk dat Obama en Bush... waren nog een stukje erger dan, uh, dan Roosevelt. Het is niet voor niks dat veel Amerikanen... uit Amerika vertrekken. Dus ja, ik, ik, ik vind het heel moedig wat, uh, wat Kokesh doet. Uh, mijn bewondering heeft mm hij. -hmm. Ik, ik zou het zelf niet. Ik zou, als ik een Amerikaan was, zou ik zoeken naar een weg om uit Amerika te vertrekken. En dat, ja. zou, ik ook, uh, dat zou ik ook iedereen aanraden die dat kan. Huh. Leave. Ja. Fast. Ja. Uh, en iets anders wat ik erover wil zeggen is dit. Kijk, ook Ayn Rand, die uitging van het rationeel eigenbelang en dat je jezelf belangrijk moest vinden en zo, die zei je houdt. Uh, je houdt de juggernaut niet tegen. Door jezelf ervoor te werken. Mm -hmm. En dat is een hele mooie beeldspraak. Een juggernaut is een trein die alsmaar doorgaat. En door mm -hmm. alle obstakels heen ramt. En die juggernaut. In haar beeldspraak. Is natuurlijk gewoon de Amerikaanse overheid. Of de Nederlandse overheid. Mm -hmm. het, heeft, het heeft inderdaad geen zin. Om jezelf op te offeren. Voor de goede zaken. Mm -hmm. en, en, en nogmaals. Ik, ik bekritiseer Kokesh niet. Maar ik zou het niet doen. En. Als je, als je werkelijk aan je eigen leven hecht en je wilt een gelukkig leven leiden, dan, probeer je op, dan, uh, ja, dan uh, lijkt het mij verstandig om te vertrekken naar een, naar een omgeving waar dat mogelijk is. Nou, Waar is dat mogelijk? Ja, Dat, dat verschilt per persoon uh, wat, uh, wat je de ideale omstandigheden vindt. Maar één ding is duidelijk, het is niet in de Verenigde Staten. Mm -hmm. En ik denk dus dat het vrij zinloos is om op deze manier uh, de Verenigde Staten te bestrijden. Dat doet ja. hij ook niet echt. Hij probeert de misstanden van het systeem aan te, to aan te tonen. Dat snap ja. ik wel. Ja. Maar nogmaals, ik vind dat hij een gigantisch risico loopt. Ja, ja wat, wat, je moet ook niet vergeten. Hij is een ex marineer Hij heeft gevochten in Valucia. En ja. Dus ja. die heeft al heel wat meegemaakt. en. en uh, ja, wat, wat, aan de andere kant kan je ook wel zeggen van... Kijk, dat het hele monster Amerika, van de federale Amerika bedoel ik dan, hè, de DC, District of Criminals... Die, dat verspreidt zich als een, als een soort kankerverschil ook over de hele wereld. Via Zeker. de Federal Reserve, euh, banken. Hè, is er een, gewoon een, nou, niet alleen een, via de banken, maar ook via, via de Warfare State. Hè. Ja. Ik bedoel, waar, waar zitten de Amerikanen niet met hun basis en hun oorlogsmachine... Ja. En, en uh, dan kan je wel Amerika uitvluchten, maar dat komt dan via de uh, Verenigde Naties... en via allerlei wereldwijde organisaties, hebben ze overal hun tentakels. En... Tuurlijk, maar je moet iets, hè? Je moet iets. ik bedoel, uh, er, er is een, er is een uh, project in, uh, in, in Chili... Uh -huh. wat dus een van de meest vrije landen blijkt te zijn, daar wist ik ook niet, maar dat, uh, dat, dat, dat is zo... Uh, daar heeft Jeff Berwick van de Dollar Vigilante, die heeft daar een Gold Gulch, heeft hij daar genoemd naar uh, de, de vrijplaats in Adlershock. Uh -huh. Heeft hij daar gesticht en uh, daar kan je dus gaan wonen. En dan woon je al een beetje in een libertarische samenleving. Daar is uh, Patty Friedman, de, de zoon van, uh, van David Friedman, die weer de zoon van Milton Friedman is. Die heeft uh, een idee om te gaan seasteden, dus die wil op de zee wil hij... Uh, Willi gaan wonen om daar een libertarische ja, vrijstaat te creëren. Mm -hmm. Ik bedoel, dat zijn allemaal initiatieven. Maar dat is wel van belang. Ik bedoel, de mensen, je geeft mensen keuzes. Er zijn ook mensen die zitten in Argentinië. Mm -hmm. Ik geloof, ik ben zijn naam even kwijt. En, uh, ja, dog ik weet, nog ik, wat. Ja, Doc Cash of zoiets. Doc Casey, ja, ja. dankjewel. Doc, Doc Casey, <laughs> die, die, zit, die zit in Argentinië. Die heeft daar een soort van vrijplaats georganiseerd. Dus er zijn initiat initiati initiatieven. En het is belangrijk dat, dat libertariërs die initiatieven ondernemen. Zodat er in ieder geval een keuze is. En op het moment dat je merkt van het wordt me hier te heet onder de voeten. De regelgeving en de belastingdruk wordt zo enorm. Ik wil hier weg dat je dan ook die keuzes hebt. Mm -hmm. Ook marginale verschillen zijn verschillen. Ja, nee, goed, ik ga afsluiten, want uh, jij gaat zo meteen even. Een, uh, ja, je hebt, je hebt op de stamtafel bij ons in de kroeg heb, heb jij een hele stapel boeken liggen, hè? Ja, inderdaad. En, ja, en dan ga je ja. over de geschiedenis van het libertarisme vertellen. En dus voordat we daar naartoe ja, gaan. Ja, een beetje, ja. Ja. ja. Vo voordat we daar naartoe gaan, uh, gaan we, wil ik nog eerst gaan, uh, de luisteraars ook gaan oproepen: van wat voor vragen zou je willen stellen aan Adam Kokesh? Want ik ga hem een, een brief schrijven namens Vrijheid Radio... met daarin vragen van uh, jullie als luisteraars. En dus ik zou zeggen van... ja, stuur die vragen gewoon op je af. Je kan het gewoon via de Facebookpagina doen van Vrijheid Radio... en anders kan het gewoon via jongepier, aapstaartje, gmail.com. En dan, uh, ja, die, die vragen zal ik hem voorleggen. Nou, uh, ja, leuk. Ja. En u kunt hem natuurlijk ook zelf schrijven... Uh, maar dan moet je gewoon even naar uh, de website adamversusthemen.com gaan en uh, dan kom je er vanzelf uh, alle informatie tegen hoe jij een, uh, ja, een persoonlijk een brief kan sturen. En dan gaan we nu uh, naar de stamkroeg. Ja, goed dames en heren. Ondertussen zijn wij hier in uh, onze stamkroeg, onze virtuele stamkroeg, libertaria. Aangekomen. En ik uh, sta, zit hier nou bij de stamtafel, onze digitale stamtafel. En hier zit ook Henry Certon met een hele grote stapel boeken. Wat zijn al die boeken? Ja, eh. Uh... Ze gaan niet specifiek over het onderwerp wat ik vandaag wil behandelen. Maar je moet er echt in graven stukjes en beetjes als een soort ja, dat, dat je aan mijngraven doet. Op zoek naar een klein stukje goud of een diamant in een mijn. Ja. En dan vind je dus stukjes en beetjes informatie over de historische wortels en de opkomst van het, van, van het libertarisme. Oh, nou daar wil ik wel graag alles van weten. Maar voordat we gaan beginnen moeten we even wat spraakwater uh, opentrekken. Ik heb hier virtuele blikjes van het merk John Gold, beer. En uh, die kan je hier kopen voor uh, cryptocurrency. <laughs> uh, wil je ook een, een, een biertje? Ja, daar zal ik nee tegen zeggen met dit weer. Uh, Lekker le le le Johan, uh, schuif Hierdoor. maar over de tafel kerel. Hoppa, hartstikke idee. Zal ik er eentje voor je in? Ja, dankjewel. Nou, vertel mij dan ondertussen wat zijn de historische wortels van het libertarisme? Ja, dat, dat is eigenlijk best wel een lang verhaal, langer dan de meeste mensen zullen denken, want uh, die, die vindt zijn oorsprong eigenlijk al in de, in de tegenstelling tussen de, de aristocratie mm -hmm. en, en mensen die dus het, het koningschap of het keizerschap ambiëren. Uh, als we even kijken naar 44 voor Christus werd bijvoorbeeld Caesar, Julius Caesar, om die reden werd hij uh, vermoord. En dat had te maken met het feit dat de dat senaat, daar zaten de aristocraten in, Aristo, de, het beste van het volk, die zichzelf het meest geschikt achten om, uh, om te regeren, om uh, politieke beslissingen voor de rest van de mensheid te nemen. En die bewaakten met, met, ja, met een bijna religieus fanatisme wat, wat zij noemden hun rechten. En in, in, in, inclusief in die rechten zijn dus het recht op vrijheid, het recht op bezit. En dat, dat zijn hele oude noties. Het natuurrecht komt daar ook vandaan. Bekende mensen daarin zijn Cato, die dus zeer fanatiek republikein was. Die wilde die macht bij de senaat houden, bij de aristocratie. En een ander die daar wat, uh, wat meer compromissen in heeft gesloten, maar die uiteindelijk ook koos voor de republikeinse lijn, was natuurlijk... Uh, Cicero. Mm -hmm. En als je, hun, als je hun geschriften leest... dan komen zij dus op voor het recht van die aristocratie... om, uh, ja, om, om vrij over hun bezit te beschikken. Dat ze, dat ze bepaalde vrijheden hebben. Het recht op indienen van petitie. Het recht om politiek te bedrijven. Het recht van vrijheid van meningsuiting. Veel van de rechten die wij uh, als libertariërs verdedigen... vinden hun bron eigenlijk... vinden hun historische roots in die rechten. En... Uh, dat, dat is natuurlijk in Rome tragisch afgelopen toen uh, natuurlijk, uh, de republiek eindigde en uh, het, het, uh, het, het keizerrijk uh, kwam. Dan de, de, de keizerrijkperiode verdelen we historisch in twee uh, periodes. Het principaat, waarbij uh, men nog de principes van, het, uh, van, de, van de republiek probeerde uh, in ere te houden. En Augustus was, was met name daar een meester in. Die konden het heel goed doen lijken alsof hij uh, niet op macht uit was, terwijl hij dat natuurlijk wel was. Ja, ja. En, uh, en later ons, uh, het tweede gedeelte noemen we dominaat. En, en waar, waarin dus in feite de samenleving gedomineerd werd door generaals die succesvol waren op het slagveld. En dan de, de keizerstitel voor zichzelf opeisten. En dat, dat ging soms met z'n drieën tegelijk. Waarbij ze een, een, een triumfaat sloten. Waarbij ze dus met z'n drieën. Uh, dat, dat gebeurde in de oude republiek ook al hoor. Maar uh, tijdens het dominaat werd dat heel erg... Uh, uh, ja, populair en werd het heel erg veel gebruikt. En die Senaat, die, ja, die wordt dan steeds minder belangrijk. En uh, dat, dat zien we nu een beetje, vreemd genoeg, kun je die parallel een beetje trekken, nu zeg maar, nu, nu, zeg maar het congres en de Senaat in de Verenigde Staten steeds minder populair worden en steeds meer macht toevalt uh, naar, uh, naar de president. Maar uh, ja, je, je, had, je had het net over de. Over het streven van uh, macht door de aristocraten en de, de adel. Maar wat, wat heeft dat eigenlijk te maken met het uh, libertarisme van, van nu? Ja, uh, kijk, uh, als, als, als we dus kijken naar, naar bijvoorbeeld naar de middeleeuwen, dan zien we dus een, een, een, een vorm van regeren en, en beheren ontstaan, die we dus het feodalisme noemen. En het feodalisme is dus in feite ontstaan. Uh, doordat de koning uh, beperkingen had in die vroege... En, en ook trouwens in die wat latere middeleeuwen. Je moet je voorstellen, iemand als bijvoorbeeld Karel de Grote... die heeft, uh, die heeft een stuk van Nederland, een groot stuk van Duitsland... van Frankrijk tot bijna aan Rome heeft hij uh, land veroverd. Maar die kan niet heel de dag in zijn eentje daar uh, door zijn gebied rijden... om te controleren of alles goed gaat. Hm. Dus wat doet hij? Hij zegt tegen zijn strijdmakers... Uh, jullie mogen in mijn naam... Uh, dat gebied beheren. En mm -hmm. die strijdmakers die vinden dat natuurlijk een uitstekend idee. En die moeten dan eens of twee keer per jaar moeten ze naar het hof komen van, uh, van Karel de Grote of van een andere koning. En die moeten daar dan verslag gaan doen van zaken. En die betalen dan belasting aan die koning. En die, die, die adel... die, die ja, die zuigt bijna genadeloos uh, de, de, de boerenstand uit natuurlijk. Die worden ook die boerenstand gebonden aan die grond. Dat wil zeggen, die mogen daar niet vertrekken. Die mogen niet, zoals wij dat kunnen, een ander beroep gaan oefenen. Die, die, die, die worden daar min of meer gewoon met dwang op die plek gehouden. En die moeten s ochtends om zes uur tot s avonds uh, acht, half negen... zijn die iedere dag gewoon uh, urenlang aan het werk. En dat is rugbrekend werk uh, met, met heel weinig te uh, te moderne technieken natuurlijk. Uh, we hebben het over de vroege middeleeuwen. En uh, nou, wat er dus gebeurt, en ja, dat valt te voorspellen... is naarmate die generaties van... ...van, van, van uh, edelen dus die, die grond beheren... ...gaan ze die grond steeds meer als hun eigen grond zien. Ja. En die gaan dus de, de, hun rechten verdedigen tegenover die koning. Hm. En uh, als ze dan hebben over, uh, het recht op bezit... ...dan bedoelen ze natuurlijk het recht om, uh, op, op bezit van de koning... ...wat oorspronkelijk van de koning was... ...dat dat nu hun eigen bezit is. Want ja, hun hebben in die grond gewerkt... En uh, daardoor wordt die grond toch echt wel langzaam van hun, volgens de adel. <laughs> en, en wat je dus ziet is dat, dat, dat uit die hele cynische, uh, ja, machtsgeile manieren van denken, mm -hmm. komt dan een onbedoelde consequenties. We, we kennen in de economie de, de, de, de law of unintended consequences, de wet van de onbedoelde consequenties. Bijvoorbeeld met de beste bedoeling wordt een minimumloon ingevoerd. En wat blijkt, als het minimumloon dan uh, hoger wordt dan de marktprijs... dan zijn jongeren die dat hogere loon niet uh, kunnen verdienen met hun productie. En dat zijn dan vaak uh, jongeren met weinig ervaring... of uh, die geen goede opleiding hebben. Die vallen dan buiten die arbeidsmarkt en die vinden dan geen werk. Dus met hier is het andersom. Hier zie je dus geen goede bedoelingen. Hier zie je machtshonger. Mm -hmm. Maar omdat hun dus langzamerhand een filosofie ontwikkelen... om hun claim op dat eigendom te ontwikkelen... Kunnen wij dat als libertariërs later overnemen? En kunnen we dat gebruiken om het recht op eigendom voor iedereen te gaan beschermen? Mm -hmm. Dat zou dus betekenen dat die boer die daar de hele dag het slavenwerk deed... dat die eigenlijk eigenaar zou zijn. Dat stukje grond waar hij dus de hele tijd op zat te ploegen. Nou, in moderne tijd wel, maar dan niet. Ja, toen niet, Kijk, maar en... als je dat vertaald naar nu dan. Precies. Maar, ja. maar vertaald naar nu zouden we dan inderdaad... En, uh, wat je dus ziet, is dat het libertarisme dus eigenlijk die principes van die adel, die dat eigenlijk doen uit, uit machtshonger, om, om, om hun grond, om hun bezit, om hun macht te beschermen, die gebruiken wij en gaan wij in een algemene context toepassen. Mm -hmm. dus, dus wat heeft dan dat, dat, die, dat denken van die adel te maken met het libertarisme van nu? Wij gaan die principes universeel maken. Wij gaan die universeel toepassen. Oké. Okay. Maar ja, goed, en dan komen we bij het uh, absolutisme aan, als ik mijn geschiedenisboekjes nog een beetje ken. Uh, in, ho in hoeverre heeft het absolutisme de filosofie van het libertarisme beïnvloed? En uh, welke mensen hebben daar een rol in gespeeld? Ja, dat is, dat is een hele goede vraag, Johan. Uh, oh. Er zijn twee, twee mensen die, uh, die daar ontzettend belangrijk in zijn. En dat is uh, Thomas Hobbes aan de absolutistische kant. Mm -hmm. En, en John Locke... aan de liberale... Uh, libertaire kant. Elgin en Sidney ook. Dat was een vriend van uh, John Locke. Maar die is, uh, die is onthoofd. Mm -hmm. uh, maar... Uh, dat absolutisme... Ja? Uh, knip. Ik ben het even kwijt. Knip. Ik moet <laughs> even nadenken. Oh ja, ik weet het weer. Okay. Ja, dat, Daar gaan we weer. Einde knip. <laughs> dat absolutisme... Uh, dat kwam op... Uh, dat kwam voort uit het feit dat zoals de paus zeg maar, de absolute heerser is van, uh, van, van, van het katholieke domein... ...zo gingen die koningen zichzelf een absolute macht uh, aanpraten. En dat had te maken met het feit dat uh, die koningen... ...die willen op een gegeven moment die adel hun rechten ontnemen... ...want volgens hen moeten hun de enige in het domein zijn wat zij beheren... ...die de beslissingen neemt. En die koningen waren al eerder op de vingers getikt... Bijvoorbeeld in 1215. Dan dwingen de, de Engelse edelen. Uh, little John. De, de broer van Richard van Leeuwenhart. Die dwingen ze op de knieën. En die verplichten ze een magna carta te tekenen. Mm -hmm. Waarbij heel duidelijk de rechten van die, van die Engelse adel omschreven zijn. Ze hadden heel weinig respect voor, uh, voor die koning. Omdat hij land verloren had in Frankrijk. De Engelse koning had toen traditioneel een stuk land in Frankrijk. Mm -hmm. En... Uh, wat, wat dus uh, met name die, uh, het absolutisme doet, is die dwingt de adel, de mensen die, uh, die geloven in, het, uh, in de rechten van de, van de individuele graaf, daar komt dus het recht van de individu vandaan, mm -hmm. het recht van de individuele graag om bezit te hebben, om vrijheid te hebben, uh, die dwingen ze tot het formuleren van een specifieke, goed onderbouwde filosofie. Oké. Okay. Want voorheen waren er alleen verklaringen, waren er alleen afspraken. De Magna Carta, het plakkaat der verlatingen, waarmee de Nederlandse adel tegen Philips II zei: Wij trekken je terug uit ons domein en jij bent onze koning niet meer. Ja? Mm -hmm. En later wordt daar dan de Vrede van Utrecht, wordt daar na de 80-jarige oorlog, de Nederlandse opstand, wat eigenlijk een revolutie was, wordt dus in feite. Uh, worden daar afspraken over gemaakt. Maar het was geen goed onderbouwde... uitgewerkte filosofie. Mm -hmm. En het absolutisme... dat probeert zich te verdedigen... met een... uitgewerkte filosofie. En de man die daarvoor verantwoordelijk was... was Thomas Hobbes. Mm -hmm. ja, dat... die, schrijft met, die schrijft... met Leviathan... zijn boek schrijft hij... een uitgebreide filosofische verdediging... van het absolutisme. En op een gegeven moment... Een, iemand die dan uh, weer Thomas Hobbes verdedigt, Robert Filmer, die schrijft daar een boek over Patriarcha. En daar gaat John Locke op reageren. Om mm -hmm. twee redenen. Ten eerste wil hij het absolutisme bestrijden. Maar zijn tweede doel is uh, James II, die is dus in 1688 mm -hmm. door Willem III is die afgezet. De Hollander Willem III wordt door ja. de Engelse adel ge gevraagd uh, de Noordzee over te steken. om Willem III af te zetten. En yes. dat noemt men de Glorious Revolution. Ja, ja, ja, dat is inderdaad ook een interessant verhaal. Maar ja. uh, <coughs> de, de, de Glorious Revolution, wat heeft die dan voor uh, invloed precies gehad op het libertarisme? Uh, ja, nou, die Glorious Revolution, die wordt dus in feite verdedigd. door John Locke. Mm -hmm. in zijn Two Treaties of Government. En dat is tegelijkertijd de grondslag geworden voor wat men later het klassiek liberalisme is gaan noemen. De vrijheid van het individu zijn bijvoorbeeld zijn idee dat, dat iemand die op uh, land wer gaat werken... dat door, nog niet eerder door anderen in bezit is genomen. En door zijn arbeid te mixen met het land, wordt het zijn land. Ja, en, en, en zo rechtvaardig je dus bezit. Dat is het idee van John Locke. En daarmee verdedigt hij dus ook de macht van de adel... Tegenover die koning. Die koning heeft een beperkt aantal rechten. En dat idee is dan weer de grondslag voor de later Amerikaanse revolutie. Oké. Okay. En, en, en, uh, ja, maar goed, dan, dan zou je bijna zeggen dat uh, met die Amerikaanse revolutie dat het uh, een ideale libertarische samenleving dan een feit is. Uh, of uh, is dat toch anders? Dat is heel anders. Want, oh, oké. Okay. Uh, ja, ja, ideeën die kunnen nog zo uh, fraai uh, opgeschreven worden. Dat als je de Declaration of Independence leest, dan is het ook. Uh, he, de in, on in inalienable rights, he, the life, liberty and uh, the pursuit of happiness. En mm -hmm. het wordt allemaal heel met, met hele fraaie volzinnen omschreven. Maar de realiteit is natuurlijk anders. Uh, de, de Amerikaanse revolutie, uh, het land is, is uh, leidde tot een land dat ontstaan is. In, uh, in, in, oorlogs, in een oorlogssituatie. En, en ook later in de, in de eerste jaren van die Amerikaanse Republiek. dreigt de oorlog met Frankrijk, met Engeland. En uh, dat betekent dus dat, dat uh, die presidenten. die eerste presidenten die, uh, die Amerika had. met name Adams, die zitten heel erg strak in hun vel. Washington. Uh, en dat heb ik al eens eerder verteld die stuurde op een gegeven moment het leger af op mensen die geen belasting over whisky wilden betalen uh, John Adams uh, die introduceerde de Alien and Sedition Act waarbij je dus de overheid niet mocht kritiseren en dan met name de, de federalistische overheid mm -hmm. uh, Thomas Jefferson was de vicepresident die was geen federalist, die mocht je dus wel bekritiseren. <lacht> dat was natuurlijk ook een truc om uh, Jefferson in de hoek te zetten zou en, en dat, dus, je zou bijna zeggen dat Obama toen al leefde. Maar, uh. Nou ja, je, je ziet dus uh, aan de ene kant het, het prachtige theoretische ideaal... en aan de andere kant zie je uh, de, de, de moeilijkheid om dat te implementeren. Maar dat heeft ook te maken met, met hoe onderbouw je die vrijheidsfilosofie. Ja. En dat is, dat is lang een probleem geweest. Ja. Maar in uh, wat voor zin heeft dan die... Uh... De Amerikaanse revolutie het libertarisme dan beïnvloed? Nou, de, de, uh, de idealen van de Glorious Revolution en later dus, dus in, in meer populistische vorm dus uh, de idealen van de Amerikaanse revolutie hebben op een gegeven moment gezorgd voor de opbloei van wat later bekend is geworden als het klassiek liberalisme. En de eerste bekende groep klassiek liberalen dat waren de vroege Franse klassieke liberalen mm -hmm. die bijvoorbeeld al een uitbuitingstheorie hadden. En hun uitbuitingstheorie zegt dat het de staat is die de middenklasse en de armen uitbuit. En dat het de rijken zijn die uh, profiteren van de staat en daarmee in verband aangaan. Dat is precies wat we nu ook zien. En Karl Marx heeft zelf toegegeven dat zijn uitbuitingstheorie, die een hele andere is, die een heel andere theorie is, maar wel een uitbuitingstheorie, dat die geïnspireerd was door de vroege klassiek-liberalen in Frankrijk. Ah, oké. Okay. Dus... dus de vroege Franse liberalen die hadden al een uitbuitingstheorie. Die vonden dat de staat de armen en de middenklasse uitbuit met belastingwetgeving met belasting, uh, en regelgeving. Oké, okay, en wie waren de filosofen van het klassiek liberalisme eigenlijk? Ja, nou, dat iemand uh, die erg groot belang is geweest daarin is Jeremy Bentham. Uh -huh. En die heeft onder andere ook John Stuart Mill uh, beïnvloed. En dan hebben we het over het utilitarisme. En het utilitarisme, dat is een ethische filosofie die zegt dat, dat de overheid moet streven naar het grootste geluk van de grootste groep. Uh -huh. En daar probeerde men uh, zeg maar een, een, een laissez-faire, dus handen af, ja? uh, beleid van de overheid. Dus De overheid mocht zich niet bemoeien met de economie, probeerde men daarmee te rechtvaardigen. Het probleem daarmee is... Dat, dat, het geen, dat het geen duidelijke grens stelt aan wat een overheid wel en niet mag doen. Want is men van mening dat bijvoorbeeld zich bemoeien met, uh, met, met, uh, met scholing of, of met uh, andere zaken. Dat dat leidt voor het grootste goed van de grootste groep. Dat, dat, dat een overheid dan onder het dan uh, gerechtvaardigd is om te doen. En iemand als John Stuart Mill zag dus die logische conclusie. En werd op het eind van zijn leven door zijn vrouw ook bekeerd. Uh, tot het socialisme. Mm. Ja. En dat is dus... dat is dus een probleem. Oké, okay, ja, dan brengen we dan ook weer bij de volgende vraag. Van waar is het dan eigenlijk misgegaan... met het klassiek liberalisme? Het klassiek liberalisme is het volgens mij misgegaan... omdat het... geen paal en perk... het had geen ethische grens kon het niet stellen, het kon geen ethische grens stellen aan de groei van de overheid. Vanuit de samenleving was er de vraag van overheid doet dit, overheid doet dat, zeker onder invloed van het socialisme. Die zei dat de overheid actief moest zijn en die moest de armen helpen en die moest uh, zich met de scholen en de ziekenhuizen en de wegen en, en eigenlijk alles bemoeien, ja, zoveel mogelijk volgens het socialisme. En, en de klassiek liberalen hadden daar geen uh, stabiel ferm Principe konden ze daar tegenover stellen. Mm. En dat heeft geleid tot de ondergang eigenlijk, tot het steeds minder populair worden van het klassiek liberalisme. Mm. Hoe is het eigenlijk verlopen met het klassiek liberalisme dan in de 20ste eeuw? Nou, in de 20ste eeuw zie je dus een, een, een, een, een een gestage neergang van de populariteit. In Duitsland was het in de midden van de 19e eeuw zowat al gedaan. Onder invloed van Bismarck met het klassiek liberalisme. In Frankrijk duurde het nog even. En in, in Engeland heeft het, het langst geduurd. Maar ook daar zie je in het begin van de, van de 20e eeuw. Dan is het over en dan komen hele andere. Dan komt met name het, het collectivisme heel, wordt heel erg populair. En dat zie je in alles. Als je, je hoeft, als je bijvoorbeeld naar Nederland kijkt. Dan zie je dus bijvoorbeeld de zogenaamde samenleving. Daar heeft iedere levensbeschouwing. Hè, of een katholiek, protestant, uh, uh, liberaal, die hebben dan allemaal hun eigen kranten, hun eigen scholen, hun eigen verenigingen. Al die verenigingen lopen in uniformen, al die verenigingen lopen mm -hmm. met vlaggen te zwaaien. In al die verenigingen wordt verteld dat het individu zich moet opofferen voor de groep. Ach, en dat je. zijn allemaal dingen die je, die je daarna terugziet in het communisme, in het national-socialisme en in het fascisme. Dus die bewegingen die komen niet zomaar... Uit de lucht vallen. Mm -hmm. die, die, die zijn als het ware gegroeid op de compost. van, van de ideeën die toen opgang. En, en dat was een, een, een, een, ja, een, een, een filosofische stroming. Die, die in het midden van de 19e eeuw ontstond. onder invloed van bijvoorbeeld het, de, de Romantiek en zo. Mm -hmm. waarbij het individu zich ten dienste moest stellen. van de groep, van de nazi, van het ras, van, uh, van de klasse. en, en in, om, omdat die filosofieën zo populair waren... werd dus het... Ja, het de, de laissez-faire benadering en het individualisme... van de klassiek-liberalen... werd ook als ouderwets gezien. Dat was afgedaan. Dat was over. De moderniteit riep om... collectivisme. Okay. En dat had dus... te maken nogmaals met het feit... dat de klassiek-liberalen... niet een duidelijke ethische grens... konden zeggen... Konden leggen naar die staat toe. Die, die konden niet zeggen, ah, wat hier gebeurt, klopt niet. Dat is moreel niet in de haak. Dat hadden ze niet. Ze hadden, geen, ze hadden wel een moreel referentiekader, maar dat was, als je naar het utilitarisme ul gaat kijken, dat, dat, dat is eigenlijk gewoon collectivisme. Ja. De groot, het grootste groep, voor de grootste groep, ja, dan, dan gaat het dus om de belangen van de groep. Ja. En dan, dan ondergraaf je dus, zeker als je een vrije markt wil verdedigen, je eigen filosofie. Ja, maar met, dat, uh, met, met al die taal die je nu noemt van uh, de, de grote groep en uh, mensen in vlag en uniform. We komen een beetje bij de jaren 20-30. Ja, waren er nog eigenlijk mensen in die tijd te vinden die dan de, de vrije markt bijvoorbeeld nog verdedigden? Die waren er wel, maar die waren heel dun gezaaid voor, voor uh, de, de jaren 2030 en ook wel 40. Al, al een beetje minder dan uh, de twee decennia die er daaraan vooraf gingen... waren eigenlijk een dieptepunt als het erom ging... Uh, in de verdediging van, uh, van de vrije marktgedachte. Mm -hmm. Toch had je nog wel ja, lone warriors, zal ik ze nog maar even noemen. en uh, mm -hmm. dan, dan moeten we bijvoorbeeld naar Wenen. Dan zien we daar Mises is bezig, mm -hmm. Hayek is bezig. Ja. Of, of als we naar Amerika kijken, dan zien we een groep mensen... Die uh, heel verschillende ideeën hadden, maar die allemaal zich ontzettend verzetten, met name in de jaren dertig tegen de Roosevelt-regering, uh, tegen zijn New Deal. En uh, die, die stroming, uh, uh, die, zijn, die noemen we de Old Right. En die Old Right, dat waren dus schrijvers en uh, journalisten. Uh, soms ook uh, politici. Een aantal bekende namen zijn uh, Garrett Garrett, John T. Flynn, Murray Rothbard, John uh, Dos Passos. In zijn latere leven werd hij steeds libertariër. Uh, Frank uh, Shoderoff, Isabel Patterson, Leonard Reed, Felix Morley, Rose mm -hmm. Wilder Lane. En vooral met name H.L. Menke. Die dus te uh, tekeer ging in uh, de, met name de Baltimore Sun. Waarin mm -hmm. hij schreef. Tegen iedere vorm van uh, idiote beperkingen die politici, de Amerikanen, via de wet probeerden op te leggen. Hij heeft mm -hmm. zich ook natuurlijk enorm uh, gekeerd tegen het verbod op alcohol. Mm -hmm. En H.L. Uh, ja, Menke is een fascinerend figuur. Niet alleen uh, door zijn felheid, maar vooral ook op de prachtige manier waarop hij het uh, onder woorden kon brengen. Ja. ja, en natuurlijk in de jaren dertig kwam ook uh, Ayn Rand hè, met haar eerste boeken. Iron Rand kwam. Uh, Rose Wilder Lane kwam. Uh, uh, potverdorie, nou vergeet ik de derde. I I Isabel Patterson natuurlijk. Ja. Die ook onderdeel was van die uh, old right. En uh, die drie dames... Mm -hmm. die, die hebben eigenlijk gezorgd... voor, voor het ontstaan van, van het libertarisme... zoals wij het nu kennen. Dus mm -hmm. dat, was, dat was een belangrijke bron. Het libertarisme kent zijn bron in, in, in, in jaren 43, 44, 45, wanneer de die, drie, drie vrouwen, mm -hmm. Roos Isabel Patterson en Ayn Rand, publiceren dan allemaal een boek. Uh, uh, Isabel Patterson, God and the Machine, Iron uh -huh. Rand, The Fountainhead. En Rose Wilder Lane, The Discovery of Freedom. En dat zijn drie boeken die ontelbaar hoeveelheid mensen geïnspireerd hebben. En ervoor gezorgd hebben dat zij langzamerhand voor het libertarisme kozen. Maar wanneer is eigenlijk die naam libertarisme eigenlijk voor het eerst gebruikt? Ja, uh, men zegt dat dat, dat komt door uh, Leonard Reed. En dat was een, uh, is een hele belangrijke persoon in de Libertarische Beweging geweest. Met name in de jaren 40 en 50. Mm -hmm. Wat er in de jaren 40 gebeurde, dat was het volgende. Uh, na de Tweede Wereldoorlog stichtte William Buckley. Die, die stichtte, kan zijn dat ik de naam even vergeet. The, the New Review of the National Review. En dat was in ieder geval een conservatief magazine. En, en mensen als Frank Sodorov en uh, Isabel Patterson... die hebben daarvoor geschreven. Maar uh, William Buckley was van mening... dat zolang de Koude Oorlog... want die begon toen net uh, op te warmen, zullen we maar zeggen. De, de, de Koude Oorlog die begon langzamerhand te ontstaan. En hij zei dus... ja, we moeten wel min of meer streven naar een vrije markt... maar zolang het Sovjetgevaar ontstaat... moeten we er alles aan doen om dat uh, te verslaan. En dan mag er dus ook die staat... die mag groot worden, die mag belastingen gaan heffen. We moeten een groot leger hebben. En daar waren die mensen die de ja, die, die, die erfenis van die old right uh, met, met zich droegen. Met name Rose Wilder Lane. Om maar eens iemand te noemen. Die waren daar fel op tegen. En die heeft hij toen uit, uit de conservatieve be, uh, beweging en, uh, gewerkt. Want hij werd dus met zijn National Review werd hij heel populair en heel bekend in de Verenigde Staten. En dus zouden mensen als Royce Wild Lane, maar ook Frank Shodorov bijvoorbeeld... die zouden toegang gehad hebben tot een heel groot publiek. Maar hij wist ze dus uit die beweging te werken. Mm -hmm. Waardoor dus... Uh, en Leonard Reed, die besefte toen dat hij geen aansluiting moest zoeken bij de conservatieven. Maar dat, dat uh, zeg maar de overblijfselen van dat old right moesten een nieuwe beweging starten. Mm -hmm. En dus... Toen, toen ging hij de term libertarisme ging hij bezigen en, uh, de, en heeft hij dat ja, gepopulariseerd en dat, dat ligt ergens uh, tussen het midden en het uh, van de jaren 40 tot het midden van de jaren 50 en heeft dat langzaam rond opgang gedaan mm -hmm. en Leonard Reed heeft toen ook de Foundation for Economic Education gesticht. En uh, daar hebben onder andere mensen als Henry Hazlitt... Ayn Rand, Ludwig van Mises... echte grote namen, die, uh, Hayek... die hebben daaraan meegewerkt. Hm. En uh, die, die zijn langzamerhand begonnen... Met het, met het opbouwen van een libertarische beweging. Oh, Oké. Okay. Uh, ja, uh, even een kuchje. Knip. Um, er was nog één vraag. Ja, ik, ik, Volgens mij werd die, die, de naam Libertarisme ook in de, in de 19e eeuw... ...kwam die ook al wel eens voor in een bepaalde literatuur? Of is dat uh, iets heel anders? Ja, dat is iets heel anders. Toen is het gebruikt door links-anarchisten. Uh -huh. En <coughs> uh, uh, er wordt wel eens gezegd... want uh, de linkerkant van het politieke spectrum heeft zich bijvoorbeeld de term liberal toegeëindigd. Mm -hmm. De term liberal in, in de Verenigde Staten betekent het tegenovergestelde bijna van wat het vroeger in de 19e eeuw in Europa betekende: ja, salonsocialisme eigenlijk. Ja, ja, precies. En uh, wat, wat, wat nu gezegd wordt, was: als, als, uh, als wraak hebben dus uh, nu vrije marktaanhangers zich de term libertariër toegeëigend, die oorspronkelijk door de linkerkant van het politieke spectrum, dan met name de anarchistische. Uh, uh, versie uh, gebruikt werd. Dus, mm -hmm. dus wij hebben de, de term uh, libertarisme overgenomen en de liberals hebben de term liberal overgenomen. Ja, dat is alweer een goede deal, toch? Ja. Handje klap, hoppakee. Ja. Nee, maar even kijken. Ja, want dan, dan zullen we zullen het nu een beetje afsluiten. We komen nu een beetje aan bij het moderne libertarisme zoals we het nu kennen. Hè? Ik bedoel, Ron Paul onder andere. Ehm... Um, Jij wilde in, de, in, de, in een andere uitzending wil jij het er nog een keertje hebben, gaan hebben over het anarcho-kapitalisme. Maar uh, om het even af te sluiten, hoe, uh, wat is er eigenlijk daarna gebeurd? Even in een paar korte zinnen. Nou ja goed, V die, die, die probeert dus een, een publiek uh, langzamerhand te verwerven. Dan komt er op een gegeven moment een Murray Rothbard bij. Mm -hmm. En uh, die denkt alles logisch door, dat heb ik alles eerder verteld. En dan ontwikkelt hij dus het idee van het, van het anarcho-kapitalisme. En dan uh, in de jaren, in, in 62 geeft hij het boek Man, Economy and State uit. Iron Rand wordt steeds populairder. Ook uh, Rothbard wordt heel populair. Van Mises blijft doorgaan tot aan zijn 92ste hmm. levensjaar notabene. Met uh, lezingen geven, boeken schrijven. Dus en, uh, wat, wat je dus ziet is dat in het begin jaren 70 dan wordt de Libertarische Partij wordt opgericht. Een ander belangrijk feit is dat begin jaren 70 wordt ook Laissez-faire boek opgericht. Eerst mm -hmm. in New York. Later in, uh, gaan ze naar uh, San Francisco en uh, die beginnen ja, mensen te informeren over het bestaan van het libertarisme. En uh, inderdaad zijn grootste groei, het, het libertarisme, krijgt het onder andere door Ron Paul. Zeker wanneer hij in 2008 aan de verkiezingen mee gaat doen. Waardoor heel veel mensen uh, libertarische principes en ideeën via, via de, ja, de mainstream media... Het, uh, de, Komen ze daarmee in, in, in, in Haak, aanraking. Ja. Ja, in 88 ja. deed hij ook al mee. Namens de Li Libertarian Party. hè? Ja, ja inderdaad. Ja. Ja. En, en wat je dus ziet. Als, je dus, als we dan teruggaan naar dat historische overzicht. Dan zien we dus een principe. Uh -huh. dat, dat, dat mensen. Uh, hun eigen lichaam bezitten. Dat ze eigenaar zijn van, van, van hun eigen lichaam. En dat. Uh, het, het, uh, datgene wat zij produceren. Dan wel verwerven. Dat zij dat hun rechtmatig bezit kunnen noemen. Mm -hmm. En dat die ideeën eigenlijk afstaan uh, zijn ontstaan uh, uit een machtsstrijd tussen de adel mm -hmm. en, en, en de koning. Mm -hmm. En wij libertariërs passen dat dus op een gegeven moment universeel toe. Mm -hmm. uh, maar, maar het kent dus zijn wortels in die strijd tussen zeg maar, de senaat en de keizer, tussen de adel en de absolute koning, de glorious revolution, de Amerikaanse revolutie... dat waren revoluties gericht tegen de macht van, de, van, van koningen. En, en op een gegeven moment gaan die dus onder invloed van de klassiek-liberalen... gaan die universeel worden toegepast. Gelijkheid voor de wet, een heel belangrijk principe... dat heden ten dagen bij, uh, bij politiek volkomen onbekend is, lijkt het wel. Ja. Maar dat, dat was een van de sterke punten van de klassiek-liberalen. Klassiek uh, gelijkheid voor de wet... Ied Dezelfde gelijke monniken, gelijke kappen. En dat betekent dus dat die principes, die eerst met, hè, bedoeld waren alleen voor de adel, gaan dan voor alle mensen gelden. En uh, dat, is, dat is nog steeds uh, een, een belangrijk principe voor het libertarisme. En het grote voordeel dus van het libertarisme is het non-agressieprincipe. Ja. Dat is geen axioma, dat is een afgeleide van het feit dat wij onszelf bezitten, dat wij alleen onze rechten uh, geschonden kunnen worden door geweld. Mm -hmm. Maar dat non agressieprincipe stelt dus een limiet, een duidelijke limiet aan wat een staat, hè, voor zover je al een staat hebt, mm -hmm. uh, kan doen en niet kan doen. En als niemand het initiatief tot geweld mag nemen, dan stel je dus een heldere, een heldere grens uh, tussen de interactie van mensen wie die mensen dan ook zijn. Of het staatsvertegenwoordigers zijn of niet. En net dat stukje missen die klassiek liberalen waarom ik persoonlijk denk dat het in de 19e eeuw dus fout is gegaan. Waarom we dus die neergang van het klassiek liberalisme hebben gezien. Mm. En ik denk dat dat de reden is als het libertarisme succes wil hebben. Omdat we een sterk moreel principe hebben. Mm. Dat vind ik inderdaad een heel mooie afsluiting uh, voor deze uh, ja ik zou het eigenlijk een lezing willen noemen. <laughs> Nou, dankjewel. Ja. Goed, dat was het dan weer voor uh, deze week. Als u nog vragen hebt, kunt u op onze Facebookpagina... Vrijheid van Vrijheid Radio... kunt u uh, met al uw vragen en opmerkingen komen. U kunt ook op Mixcloud... Uh, bij het reactievenster... Uh, uw reactie plaatsen. En uh, ik zou zeggen, tot de volgende week. Doei, doei. Mm -hmm.